Maandag en win een wintersport naar Val Frankrijk. Go. Jarno van der Wiele. Your life. Your life. De winnaar van de Marconi Award voor beste zender is ah, Sam! Goedemorgen! Zes minuten over zes. Welkom op de beste zender van Nederland. Misschien moet ik dit even uitleggen, maar gisteren waren de Radio Ring Awards. En wij zijn het geworden. Je luistert naar de beste zender van Nederland. Dit is Slam! En natuurlijk, jij bedankt als Slam-luisteraar. Het was misschien een pittig jaar omdat we iets moeilijker te ontvangen zijn, maar je bent gebleven. Je bent erbij. En wij willen jou natuurlijk onwijs bedanken. Leuk dat je er weer bent. Je vrijdagochtend is gestart met de Mixmarathon. En Tim van Wert nu. Oh met dit uur. Je wordt wakker met Tim van Wert. Het trek van de meester zelf hoorde je voorbij komen. Wake up next to you. En ik hoop dat het een goed gezelschap is. Anders welkom, je vrienden van Slam. Met een schorre stem, maar ik heb even een teentje gepakt. We zijn te enthousiast geweest dat we de Marconi hebben gewonnen voor beste zender. Dus dat stemmetje moet het nog even doen. Daarvoor een track van Color, The Outsider. En Tim begon zijn set met een track van Mitch de Klein een Embrace. Goedemorgen, hoe gaat het met jou? Het eerste appje, stuur het vooral via de app van Slam. Het is toch eigenlijk wel gek? Je bent een beetje de witte lijnen aan te het tellen die steeds sneller gaan. Je kijkt lekker vooruit, je ziet waarschijnlijk alleen maar lampjes. Verder is het hartstikke donker. En ineens, waar, waar is de weg nou? Je bent opgestegen. Je bent aan het zweven en dat komt door de set van Tim van Wert. En natuurlijk de meest gestelde vraag via de app van Slam. Wat hoorde ik nou net? Een track van Dozum. En Beach Kisses, en daarvoor Tim Engelhard en High Places. Welkom bij de Slim Mix Marathon. Je bent een strijder, want je bent er vanaf de start bij en dat is lekker. 24 uur lang de beste sets met de legend Tim van Wert tot 7 uur. Hoe ga je vandaag? Goedemorgen, Slamstrijders. Laatste dag van de week met die heerlijke mixmarathon. Nou, even knallen allemaal in een richting het weekend. Ciao, ciao. Die jongen, nou, het zijn alle maatjes voor van mij vandaag. Werk ze? Lekker met Slam op de oortjes. Heide dag, jongens. Dankjewel, Paul. Via de F van Slam. Hoe ga jij? Het eerste je van de dag mag gestuurd worden via de F van Slam. Dit is de nieuwste van Tim van Wert. Nog niet uit, maar wel voor jou. View from space. and for where we live. De eerste Slim Mix Marathon met Tim van Wert tot 7 uur. Van Dam, live in de boot, Sam Veld, Joel Corey en ga zo maar door, zometeen vanaf 7 uur Beyond de Slam Mix Marathon.